10 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Wist u dat in brood mensenharen kunnen zitten? En dat is heel bewust. Wat? Ja. ja. Maar. Dan is er die atoomtop natuurlijk in Den Haag. En die lijkt roet in het eten te gooien van de Eredivisie Voetbal. En nu eerst het NOS Journaal met Doral Pegens. Die Eredivisie Voetbal ligt op 22 en 23 maart een heel weekend stil. Dat hebben de burgemeesters van de negen speelsteden besloten. Er zijn dat weekend te weinig politiemensen beschikbaar... om de veiligheid rondom de voetbalwedstrijden te garanderen... vanwege de nucleaire top in Den Haag. De KNVB is het niet eens met het besluit van de burgemeesters... en heeft een brief gestuurd naar minister Opstelten. Daarin vraagt de bond om opheldering. En ook wil de voetbalbond dat de beslissing van de burgemeesters... wordt teruggedraaid. Bij Ballas Nedam verdwijnen nog eens 150 banen. Die 150 komen bovenop de 250 ontslagen... die in oktober al waren aangekondigd. Ballas Nedam is in de rode cijfers beland. Het bouwbedrijf leed vorig jaar een verlies van 25 tot 30 miljoen euro. Op de Amsterdamse beurs begon het aandeel dik in de min. Het verloor bij opening meer dan 9 procent. Ballas Nedam blijft last houden van de slechte marktomstandigheden... en de malaise in de bouw. Bovendien is het bedrijf miljoenen kwijt aan reorganisatiekosten. Twee dagen voor het begin van de Olympische Spelen in Sochi... demonstreren homoactivisten tegen het beleid van de Russische regering... Betogers willen dat de grote sponsors van de Spelen zich uitspreken tegen de wetgeving in Rusland over homoseksualiteit. In 19 steden in de hele wereld doen homoactivisten daarom een beroep op sponsors als Coca-Cola, McDonald's, Samsung en Visa Credit Cards. Vorig jaar nam het Russische parlement een wet aan tegen het promoten van niet-traditionele seksualiteit. Die algemeen werd opgevat als een aanval op de rechten van homoseksuelen. Het kabinet zou veel langer moeten investeren in de Groningse economie. Minister Kamp wil voor de economische ontwikkeling de komende vijf jaar 15 miljoen euro per jaar uittrekken. In elk geval regeringspartij PvdA en een groot deel van de oppositie willen dat zeker tien jaar lang 15 miljoen euro per jaar naar het gebied gaat. Maar voor CDA-Kamerlid Mulder is geld alleen niet genoeg. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om veiligheid van de mensen. En zolang je dat niet goed geregeld hebt is de rest natuurlijk hartstikke mooi, maar daar draait het in wezen niet om. Vanmiddag debatteert de Kamer over de gaswinning. In Bagdad zijn zeker 16 doden gevallen bij een serie zware aanslagen. In de zogenoemde groene zone, waar de Iraakse regeringsgebouwen en westerse ambassades staan, ontploften vier auto's vrijwel tegelijkertijd. Gisteren werden al twee raketten afgevuurd op de groene zone. De afgelopen weken zijn geregeld aanslagen gepleegd op het regeringscentrum in Bagdad. Het geweld is voornamelijk terug te voeren op de spanningen tussen shiiten en Soenieten in Irak. In Londen rijdt een groot deel van de metro's twee dagen niet vanwege een staking. De bonden en het personeel zijn het niet eens met bezuinigingen... waardoor 950 arbeidsplaatsen verloren gaan. NOS-correspondent Anna Sane is in Londen... en stond vanochtend bij metrostation Holloway Road. Het station is dicht, de hekken zijn gesloten, het licht binnen is wel aan... Maar er staan verder geen medewerkers voor het station die uh, mensen alternatieve, alternatieve routes wijzen. Dus uh, veel mensen hier halen hun schouders op. Ik zag mensen net uh, aankomen, kijken naar het station en lopen vervolgens weer verder. Uh, dus ja, die moeten een andere oplossing bedenken. De burgemeester van Londen wil een nieuwe stakingswet. die een staking alleen toestaat als er genoeg deelnemers zijn. Aan deze staking doet een derde van het personeel mee. Het weer vanochtend bewolkt en er trekt regen van zuidwest naar noordoost. Vanmiddag wordt het droog, gaat even de zon schijnen, maar vanavond volgt opnieuw regen. Het wordt 9 graden vandaag. Verder waait er een stevige wind uit zuid tot zuidwest. Vanavond gaat het harder waaien, aan zee mogelijk hard of stormachtig. Nog steeds een aanslip van de ochtendspits. Kees ja, Prax. de laatste stuiptrekkingen, Guylaine. Op de A4 richting Amsterdam nog drie kilometer bij Batuverdorp, De A9 richting Amstelveen vanuit Alkmaar... bij knooppunt Raasdorp nog twee kilometer. En op de A13 naar Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en Delft... drie kilometer. Die Reliability Guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja?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 KRO-NCRV De Ochtend Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg en met in het middelste uur nu het mediaforum. Lenny Gerdes, hoofdredacteur van Red, is er zometeen in Hans Laroes, de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. En het gaat onder meer over de serie Divorce. Het tweede seizoen wordt compleet op internet gezet... voordat hij dus op tv komt. Oudewijn, oh, die loopt toch altijd zijn pik achterna? Is het misschien ook maar een seconde opgekomen... dat ik niet alleen maar puur voor de seks ga? Zeg het maar. Nou ja, dat van die pik, dat heb je nu zelf drie keer gezegd. Ja, dus dat wij niet te doen. Zou toch nou de reden zijn dat het op internet alleen verschijnt? Nee, denk ik niet. Geen haar op je tanden, maar haar in je brood. Ah. Dat allerlei stofjes in ons brood worden gestopt om het langer vers te houden, dat wisten we al. Meestal zijn dat plantaardige stofjes. Maar er wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van het dierlijke product L-cysteïne. De meeste L-cysteïne wordt geproduceerd in China en daar wordt het uit menselijke haren gehaald. Maarten Remmers is eindredacteur van de Keuringsdienst van Waarde. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar gaan we het allemaal in zien. Mensenhaar in ons brood. Waarom? Ja, eh... Uh... Wat je zei, om het brood lekker soepel te maken en langer houdbaar te houden. Maar dat zie ik nog niet direct met een haar gebeuren. Er gaat wel iets aan, aan, aan handelingen nee, vooraf, neem ik aan. Ja, in, in haar zit, zit een stofje, een, een aminozuur. En als je ja, die uit het haar haalt en in het brood stopt... Ja, dan geeft dat ja, een andere eigenschap aan het deeg. En haar is een hele goede bron uh, voor dat stofje. Maar het mag dus niet, kennelijk. Nee, het, het mag niet. Want dat klinkt allemaal en... heel aantrekkelijk zo. Kom. Nee, het, het mag niet. Het is, het is verboden door de EU om dat uh, nou ja, te gebruiken in brood als het uit mensenhaar wordt gewonnen. Uh, er is ook een variant op basis van veren. Uh, die wordt ook gebruikt. Alleen ja, ons uh, verhaal is eigenlijk dat veel producenten in China zeggen dat het op basis van veren is, maar dat het uiteindelijk uh, uit mensenhaar wordt gewonnen. Oké, okay, en, en bakkers kopen dat en hebben daar geen idee van? Nee, ik denk, ik denk inderdaad niet dat, dat bakkers dat uh, willen zijn wetens uh, door het brood draaien. Ik denk inderdaad dat de Chinese producenten. Nou ja, ze hebben, ons, ze hebben aan ons aangegeven dat het goedkoper is om het uit mensenhaar te winnen. Uh, dus voor hun valt een soort financieel voordeel te halen door te, te zeggen dat het uh, uit ene veren komt. Nou, hoe komen jullie daarachter? Hoe zijn jullie erachter gekomen dat het gebeurt? Um, nou, we, zijn, we hadden heel veel moeite om uh, fabrieken binnen te komen in China. Uh, dat is meestal geen goed teken. Als je, als je wil weten ja, hoe een veelgebruikt product gemaakt wordt. En vervolgens zijn we in, uh, in Frankfurt. Er was een vakbeurs waar uh, eigenlijk bijna alle producenten van dat L-cysteine uh, samen waren. En daar hebben we eigenlijk een middel ingezet Wat, wat we, als we met de Keuringsdienst in ieder geval niet vaak doen. Maar met de verborgen camera hebben we daar met producenten gesproken. En uh, zo ja, werd ons het een en ander uiteindelijk duidelijk. Ze hebben het verteld. Je hebt het niet zelf gezien in die fabrieken. Nou, we hebben uiteindelijk wel uh, beelden uit een Chinese fabriek. Uh, we hebben iemand in, in, in Duitsland of in, in China gevonden die, uh, die, die daar beelden heeft gemaakt. En uh, nou ja, die beelden die, die zijn vrij duidelijk. Dus je hebt enorme, ja moet ik zeggen, soort bedrijven die halen, verzamelen haar bij kapperszaken. En uh, sorteren dat in stations, uh, soort, ja, grote haar sorteerstations. En uh, van daaruit wordt. Uh, ja, wordt, dat, wordt dat chemisch verwerkt tot uiteindelijk dat Het Dat klinkt natuurlijk gewoon smerig... omdat je het ook gelijk associeert met als je brood zit te eten... dat je zo'n haar tussen je tanden zou hebben of zo. Daar moet je niet aan denken, ja, natuurlijk. Zo, zo zal dat zeker niet voelen, nee. hoor. Als je het, Want kan, kan het überhaupt kwaad? Is het, is het gevaarlijk of ongezond? Uh, ik, ik, denk, ik, denk niet, ik denk niet dat het gevaarlijk is. En ik denk ook niet dat het ongezond is. Uh, zeg maar chemisch... Uh, ja, zal het, zal, het, uh, zal het eigenlijk niet verschillen van wanneer je het uit een andere bron haalt. Alleen ja, het is natuurlijk de gedachte en het idee dat je dat uh, wint uit uh, dodelijk ja. menselijk materiaal. En dat is ook de reden waarom het verboden is door de EU. Ik denk niet uh, omdat je er uh, ziek van zou kunnen worden. Ja, je mag sowieso niks van mensen gebruiken hè? voor, voor nee, voedingsstoffen, dat, zeg maar. Inderdaad. Ja. Nou zegt Kees Hak, hij is grondstoffendeskundige voor de bakkerijbranche. Sowieso, ik kan me niet voorstellen dat Nederlandse bedrijven zaken doen... met dit soort Chinese fabrieken. Maar jij denkt ook dat ze het überhaupt niet weten, dus? Nou, ik denk niet dat bakkerijen rechtstreeks in China uh, dit middel inkopen. Er zitten altijd uh, tussenhandelaren tussen. Um, dus ik denk dat zij dat bij ja, leveranciers halen... die dat ook niet altijd weten. Kijk, wij, wij spraken uh, op China met de producenten en die gaven aan... Die schatten dat er in China 80% uit mensenhaar wordt gehaald. Um, en dat dat bij alle bedrijven eigenlijk uh, nou ja, de manier is hoe dat wordt gewonnen. Dus... Maar als ik dan naar de, de echte bakker ga en ik haal een brood... kan ik dan weten of dat erin zit? Nou, het is vrij lastig te zien, want als je naar de bakker gaat, de bakker die bakt zijn brood af. En in Nederland hebben we de regel dat wanneer iets, nou ja, vers, tussen aanhalingstekens, wordt aangeleverd. Dus in de supermarkt wordt ook brood afgebakken. Daar staat nooit een ingrediëntendeclaratie op, dus je kan het heel vaak niet zien. Nou, eet smakelijk straks iedereen die lekker van zijn boterhammetje gaat genieten met de lunch. Vanavond weten we er nog meer over bij de Keuringsdienst van Waarde. Dankjewel, Maarten Remmers, eindredacteur van dat programma. Vijf voor half negen, dan wordt het uitgezonden. op Nederland 3. Morgenavond is het, goed. Het, het voetbal in de Eredivisie gaat niet door in het weekend van 21, 22 en 23 maart. Althans, dat willen de burgemeesters van de speelsteden. Ze zijn bang dat er te weinig politieagenten zijn, want die worden een paar dagen later massaal ingezet tijdens die nucleaire top in Den Haag. Jacco Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. Als directeur van de Eredivisie CV. Uh, staan er eigenlijk risicowedstrijden in dat weekend gepland? Nee, die staan niet gepland. Um, dat is ook bewust zo gepland. Want. Het feit dat de nucleaire top wordt georganiseerd is natuurlijk ook uh, niet van gisteren bekend of sinds gisteren bekend. En al anderhalf jaar geleden is er vanuit de KNVB met alle instanties uh, uh, overleg gevoerd over het feit dat die top uiteindelijk een keer uh, eraan zat te komen. En daar is met uh, de planning van het competitieschema dit seizoen rekening mee gehouden. Dus ADO Den Haag bijvoorbeeld speelt uit? ADO Den speelt uit bij FC Twente. En er zijn toen een aantal randvoorwaarden gesteld... om toch een competitieschema te kunnen afdraaien. En een van de randvoorwaarden was om geen risicowedstrijden. Te plannen en een andere randvoorwaarde was om niet in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam thuiswedstrijden te organiseren. Okay, dus die... En aan beide voorwaarden is voldaan. Ja, die clubs spelen allemaal uit. Hoeveel agenten zijn er eigenlijk nodig dan in, in zo'n weekend waarin eigenlijk geen risicowedstrijden zijn? Nou, volgens mijn uh, um, informatie, bijvoorbeeld de bij FC Twente, Adel, Den Haag, praat je over in totaal 70. Agenten met een uh, totaal van 500 uren, manuren die worden ingezet. Maar ik sprak met mijn collega van FC Groningen, Hans Nijland, en die had het erover dat er 15 agenten ingeroosterd staan voor de wedstrijd FC Groningen tegen Vitesse. Hier staat het verkeer een beetje te regelen of zo? Uh, dat klopt, hè, want eigenlijk is er geen enkel stadion meer waar agenten ja. in het stadion uh, zichtbaar zijn. Um, en de meeste uh, agenten worden ingezet, bijvoorbeeld inderdaad, voor het uh, organiseren van de openbare orde rondom het stadion. Ja. Nou gaat het hier om de grootste internationale top die Nederland ooit heeft uh, georganiseerd. Ja, je zou ook zeggen: dan kan het voetbal toch wel een weekendje wachten. Nou kijk, laat duidelijk zijn, het is niet aan ons om uh, iets te zeggen over de hoeveelheid de politie inzet die uh, bij die top voor die top noodzakelijk is. Daar zal ongetwijfeld heel goed over nagedacht zijn hoeveel mensen uh, daar moeten uh, opdraven om dat allemaal in goede banen te leiden. Maar als je dan kijkt naar de hoeveelheid politiemensen en het aantal uren wat moet worden ingezet uh, bij de negen voetbalwedstrijden, die niet eens op dezelfde dagen plaatsvinden als dat de top wordt georganiseerd, dan is dat echt fractioneel ten opzichte van uh, de inzet rondom de nucleaire top. Ja. Ik hoor daar ook een beetje in door, en dat horen we vanmorgen Hans Nijland ook al zeggen, de directeur van FC Groningen, dat dit niet de eerste keer is dat u uh, zo voor een voldongen feit wordt geplaatst. Nou, wat ons met name uh, wat we heel erg vervelend vinden, dat is dat nu een aantal burgemeesters de handen ineens slaan en zeggen wij zijn solidair aan elkaar en we vinden dat alle wedstrijden eruit moeten, terwijl uh, het al sinds jaren dag zo is dat het organiseren van voetbalwedstrijden uh, lokaal maatwerk is, he, tussen de gemeente, de politie en de clubs die de wedstrijd spelen, en dat wordt nu losgelaten en uh, wij kunnen begrijpen dat wellicht er een aantal wedstrijden uh, misschien onder druk komen te staan omdat men lokaal niet voldoende inzet kan uh, ...organiseren in verband met de top. Maar dat wil niet zeggen dat dat bij alle wedstrijden in ieder geval het geval is. Maar goed, u kunt, want de competitie loopt ook al uh, tegen die tijd aardig uh, richting het eind. Het is hartstikke spannend. U, ik neem aan dat u toch ook graag wil dat alles uh, tegelijkertijd wordt afgewerkt. Uh, dat willen we sowieso. En als je dan ook kijkt naar het aantal inhaalmomenten... ...wat hier nog uh, voor uh, mogelijk is, dat is dus heel beperkt. En dan zou het er wellicht op neerkomen dat de wedstrijden moeten worden ingehaald op data dat er ook Champions League wedstrijden zijn. En ondanks het feit dat er geen Nederlandse clubs meer aan deelnemen op dit moment... Hij heeft dat wel gevolgen voor het moment waarop de wedstrijd gespeeld moet worden. Want dat moet dan weer zo ver van tevoren afgelopen zijn... dat dat inhoudt dat ongeveer halverwege de middag... alle wedstrijden gespeeld moeten gaan worden op een doordeweekse dag. Ja, en daarmee dupeer je natuurlijk gewoon honderdduizenden voetbalfans. Ja. Uh, er is een brief onderweg begrijp ik vanaf de KNVB naar minister Opstelten. Er is vrijdag nog een overleg. Uh, het is wat u betreft nog geen uitgemaakte zaak. U blijft daar nog tegen in, uh, in het geweer komen. Nou, het is fantastisch om te horen dat het ministerie van uh, Veiligheid en Justitie in ieder geval heeft gezegd van uh, laten we snel met elkaar om tafel gaan zitten als KNVB zijnde en uh, de clubs en de burgemeesters. Dat gaat gebeuren en ik, uh, ik hoop van harte dat er alsnog uh, een goede oplossing wordt gevonden ja. en dat uh, de hele speelronde gewoon op de geplande data door zal gaan. Hou de radio aan, want het volgende uur horen wij ook minister Opstelten met een reactie op deze hele kwestie. Jacco Zwart, directeur van de Eredivisie CV. Hartelijk dank. En wij begeven ons zometeen onder de grond in deze ochtend. In de tunnels van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Want de aanleg van de metrolijn is aan een nieuwe fase toe. Staat een hoop te gebeuren vandaag. Nu eerst Coldplay. The speed of sound. Chris Martin en Coldplay van 9 jaar geleden alweer, Speed of Sounds. Marcel Dekker is vandaag in Amsterdam, of eigenlijk beter gezegd het grootste deel van de tijd onder Amsterdam. Want samen met de directeur van de Noord-Zuidlijn, Peter Dijk, wandelt hij door de tunnels van de metro. Daar staat vandaag heel wat te gebeuren en iedere keer als hij dan even in de uitzending moet, moet hij weer even 24 trappen omhoog klimmen om ervoor te zorgen dat er een goede verbinding is. Fijn hè Marcel? Ja, heel goed. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is heel goed voor de conditie en ook die van Peter Dijk. Hoe vaak komt u eigenlijk nog in de tunnel? Nou, ik probeer zeker één à twee keer per week op een van onze bouwplaatsen te komen. Ja. Dus om gewoon de contact met het werk te houden, te kijken wat er gebeurt. En, uh, dus ik kom er nog wel eens. Ja. We zijn even naar boven gelopen, we zijn even voor het informatiecentrum gaan staan. Dat leidt nog wel eens tot verwarring bij buitenlandse toeristen, heb ik begrepen. Want zojuist is er ook aan u gevraagd waar de bus naar Volendam naartoe gaat. Ja, de bus naar Volendam, dus ik heb ondertussen, <laughs> ken ik ook alle informatie van, voor toeristen, ken ik ook ondertussen. Ja. Goed, wij verlieten jullie allemaal toen wij even op weg waren naar de Pever. Een van die nieuwe stappen in de, uh, ja, in de, in de tunnelbouw, zeg maar. Uh, we kunnen uh, niet uh, treden in de technische details. Laten we dat in godsnaam niet doen, want dan zijn we over 15 minuten nog niet klaar. Maar het is wel leuk om wat cijfers te noemen. Hè. Dat ding, dat doet zijn werk en dat doet hij redelijk snel per dag. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik denk dat we op dit moment ongeveer 50, 60 meter per dag, uh, per dag doen... En uh, ja, in totaal gaat er, gaat er zeker 30.000, 35 35.000 kuub beton gaat erin... om ervoor te zorgen dat die onderlaag klaar is om straks de rails op te gaan leggen. Ja. En bij al die projecten die we tot nu toe gevolgd hebben... dat afzinken van die tunnels, dat boren van die tunnels... hebben we het altijd gehad over veel buitenlandse betrokkenheid van buitenlandse ingenieurs. Hoe zit dat met dit project eigenlijk? Ja, nou hier is het uh, toch wel weer heel erg een Nederlandse aangelegenheid. Ja, gelukkig maar. Nou, ook de, op, op, op alle andere contracten zijn de werkzaamheden heel goed, heel goed gedaan. Maar hier is de Nederlandse betrokkenheid wel heel erg groot weer. Ja, goed. Nou, één stap in de afbouwfase van de tunnels. En je krijgt de laatste tijd vooral het idee dat uh, het een, be een beetje begint te luwen. De kritiek op de Noord-Zuid-verbinding, het gedoe met de verzakkingen. Is dat ook uw vaststelling eigenlijk? Nou, als we, als we kijken naar het imago van het project en, uh, en de contacten die we in de stad hebben... maar ook daarbuiten, dan hebben we dat beeld ook. En afgezien daarvan, we meten het ook. Dus af en toe meten we ook echt van wat is nou... Uh, uh, als het gaat om publiciteit, om reacties... is dat nou over het algemeen positief of negatief? En ook daar zien we echt een positieve trend in. Ja. U heeft natuurlijk ook goed alles afgetimmerd met de buurt, de omgeving, met de gemeente. Vooral waar u natuurlijk bij in dienst bent. Nou hebben we gisteren gehoord dat Erik Wiebes weggaat. Die heel veel betekend heeft voor het uitdeuken van alle imago-schade van de Noord-Zuidlijn. Uh, hoe moet het nu verder? Nou, ik uh, Heeft u wel iemand op het oog? Ik denk dat er een nieuwe wethouder gaat komen. Ik moet zeggen, ik heb uh, vier jaar lang buitengewoon plezierig met, of bijna vier jaar dan, uh, buitengewoon plezierig met, uh, met wethouder Wiebes uh, samengewerkt. Dus uh, ik kijk daar met veel plezier op terug. Ja. Veel plezier op terugkijken, dat betekent dat u het jammer vindt dat hij naar Den Haag gaat. Nou, dat, daar... Wie moet nu gaan uitdeuken? Ja, dat weet ik nog niet uh, officieel. En ja, sowieso komen de verkiezingen er natuurlijk aan. Dus de kans dat er een, sowieso een andere wethouder zou komen binnenkort... die was al, uh, die was al zeker aanwezig. Ja. Goed. We gaan straks uh, het eens even hebben over de lessons learned... wat dit project betreft. Want ik geloof dat daar best veel over te zeggen is. Dat doen we even in het laatste uur. Tot de ochtend. Stand .nl. Een bezoek van de Pausa Nederland moet doorgaan. Dat is de stelling vandaag. Um, even kijken hoor. 250 mensen ongeveer gestemd intussen op de site. 52% eens met die stelling. 48% is het oneens. Maar er wordt op allerlei fronten gereageerd. Want we hebben die app natuurlijk. We hebben de website. We hebben ook Twitter. Zeker, en er wordt getwitterd uh, bijvoorbeeld door Pim Beaert, wie de paus zo graag wil zien, gaat maar naar Rome. Zover is het nou ook weer niet. Hashtag pausbezoek. Uh, iemand anders is het ook oneens met de stelling... zegt, voor mij hoeft hij echt niet te komen. Ik heb niks met het geloof. En bovendien, er verandert toch niks. De Nederlanders willen geen Olympische Spelen. Ze willen geen internationale top. Ze willen de paus niet. En in Amsterdam hebben ze al lang een hekel aan toeristen. Maar toch willen we ons wel overal mee bemoeien... en met het vingertje wijzen, is ook zo een van de reacties. En iemand die het eens is, heeft ook nog getwitterd... ja, maar geen maatschappelijk geld naar het bezoek. Laat de mythologie het zelf betalen. Ja. Henk Baars, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent directeur van de Marienburg Vereniging voor kritische... Nou, geen directeur. Ik ben de voorzitter van het bestuur van de Marienburg Vereniging. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval dat is dat we een, het duidelijk hebben. Is een club voor ja. kritische katholieken. Uh, u was ook ja. overigens de laatste voorzitter van de 8 mei-beweging. Ja. Opgericht in 1985. Dat was toen uit protest tegen uh, het bezoek van uh, de paus toen hè, aan Nederland. Eerst even die stelling. Uh, een bezoek van de paus aan Nederland moet doorgaan. Eens of oneens? Ja, ik, ik ben het er nu wel echt mee eens. Want er zijn een heleboel motieven voor het leven die ik nu al uh, moeten uiteenzetten. Dat laat ik even aan nu. Maar ik ben het er mee eens. Ja. En waarom? Nou, ik denk dat, dat je een wereldleider met een dergelijke boodschap... Uh, want, het gaat, want zijn insteek gaat natuurlijk helemaal over vluchtelingen, armoede, uh, diaconie en al dat soort zaken die, die natuurlijk ver boven allerlei religietwisten uitgaan. En zo is een opstelling ook dat je die niet moet weigeren in een land als Nederland... want we hebben daar ook nog wel het een en ander van te leren. Ja, en waarom denkt u dan dat dat toch uh, gebeurt? Ja, of ze hem geweigerd hebben... Het blijft een beetje onduidelijk hè, wat er nou precies is gebeurd. Ja, daar, daar, daar kan ik mijn vinger ook niet opleggen. Maar het resultaat is in ieder geval negatief. En kijk, als een bischoppenconferentie en bij monden van de kardinaal... natuurlijk, maar iets laat merken dat hij er eigenlijk niet ziet ja, dan trekt de paus zich natuurlijk snel terug om diplomatieke redenen. Dan gaat hij ja. niet zeggen, nee, ik wil toch komen. Maar, zo, zo werkt het. Maar waarom zou kardinaal Eijk het niet willen? Ja, dat is ook speculatie. Maar het, tot nu toe is deze bischoppenconferentie... en met name deze kardinaal eh, erg bang... En ze zijn bang voor zo'n beetje alles. Ze zijn bang voor alle veranderingen die je, die je maar kunt bedenken. Ze zijn bang voor de trochies voor de die, die zelfstandig willen zijn. Ze zijn bang voor de samenleving. Ze zitten niet in het maatschappelijk debat. Ze, zijn, ze, ze trekken zich voortdurend overal terug. En dat is, dat is heel triest voor de katholieke kerk. Ja. ja, goed. Aan de andere kant kan je zeggen... als ik eik was, zou ik ook even nadenken... Van, die weet ook wat er in 1985 allemaal gebeurd is... en alle protesten. En die denkt, daar komt die baas weer met zijn Marienburgvereniging. vereniging ja, ja, ja. Nou, ik ben dus bepaald niet alleen. Zeg maar, ik hoorde net even dat dat als de helft uh, tegen zou zijn of in ieder geval een minder. De meerderheid is in ieder geval voor. Dat zijn wel een, uh, enkele miljoenen mensen als je dat in ieder geval door zou trekken. Nou ja, dan heb je toch wel een hele brede basis om, uh, een, om de paus uit te nodigen. Ja. En ik denk dat je dan helemaal niet druk hoeft te maken. Dat, dat gaat dan vanzelf. Nee. Want, want uh, u bent kritisch katholiek, maar desondanks zou u toch graag zien dat de paus naar Nederland komt. Ja, dat, dat heeft vooral te maken met de kern van zijn boodschap. Want die is echt totaal anders dan die van de vorige paus, die toch erg gericht was op uh, orthodoxie en alle thema's die, waar we de, al decennia of verschrikkelijk last van hebben als het gaat over abortus of homoseksualiteit of. of al dat soort dingen. Nou ja, deze paus is zo slim, zo zou je het ook echt kunnen zeggen... dat hij dat uh, uh, zeg maar overbrugt. door te zeggen, ja, maar het gaat natuurlijk eigenlijk om iets anders. En, en daar al zijn pijlen op, uh, op richt. En dat vind ik erg sympathiek. Hm. Dus, dus laten we zeggen, um, uh, u, u denkt ook dat de paus misschien zelf... best die, die kritiek aan zou kunnen. Als, als, de, als de, de, de kritische katholieke gemeente in Nederland... als die zich zou laten horen daarbij zo'n eventueel pausbezoek... u denkt dat hij dat helemaal niet erg zou vinden? Niet wilde. Ik denk dat hij, wat hij oproept over de hele wereld is dat iedereen ongeveer nu dingen naar me stuurt en zegt kom ons helpen. Ik, ik zou u zeggen, er hangt zelfs, in de, we hebben in de, in de sacramentskerk zitten 60 vluchtelingen nog steeds te wachten op toelating in de, hier in Den Haag waar ik werk. Uh, dat zijn uh, een heel groot deel Irakezen en Afghanen... en die zijn voor een groot deel moslim of niet kerkelijk... en die hebben een plaatje van de paus hangen. Ja. In, in het dus dat, dat betekent dat zijn communicatie is doorgedrongen op plekken... waar je het helemaal niet meer zou verwachten. Ja. Dus als dat al de reden is, he, dat dat eigenlijk bang is voor... Nou ja, weer gedoe, net als uh, toen halverwege de jaren tachtig... dan zegt u eigenlijk van nou, uh, dat is koud watervlees... stap er nou gewoon overheen. Ja, dat is, dat is echt koud watervlees. Ik, uh, organiseer dat... Uh, uh, uh, Nodig hem van harte uit. Uh, uh, bedenk wat rond de fondsen. Ik denk dat die allemaal, uh, dat het allemaal best op te brengen is als je daar een behoorlijke actie van maakt. En als je dat tot één dag beperkt, dan is dat organisatorisch heel goed te doen. En uh, de, de veiligheidsmaatregelen moet je natuurlijk stressen. Dat, uh, dat, dat is bij wereldleiders überhaupt het geval. Dus uh, ja, dat lijkt me allemaal niet zo'n probleem. Op zich was er wel, is er wel een overeenkomst met de jaren tachtig... dat er toen onvrede was in de kerk. Dat is er nu ook, wel op ja, een ander gebied. Ja, Hoort u ja. geen, helemaal geen signalen om u heen... dat er misschien weer zo'n soort 8-mei-beweging zou kunnen ontstaan... op het moment dat de pauze komt? Ja, en als die zou ontstaan, dan, is die op een, dan, is het, dan gaat het anders. Want de geschiedenis herhaalt zich nooit. En uh, uh, dat, het, is, het, is, het, het verlangen naar dat je... Uh, met velen en met protestanten samen... en met kritische groepen en ook nog wat minder kritische groepen... eigenlijk uh, samen iets zou willen doen aan spiritualiteit... en levensbeschouwing en al die zaken die, waarvan ik vind... dat ze zo waardevol zijn voor een samenleving en voor mensen. Ja, dat verlangen is heel erg groot. En ik denk dat je dat, dat zo'n aanleiding, uh, zo'n pauzebezoek die zich breed opstelt... dat zo'n aanleiding daar heel vruchtbaar in zou kunnen werken. Wat zou het voor u zelf betekenen als die komt? Uh, nou, ik, ik, ik kijk op dit moment wat anders tegen zo'n paus aan... omdat ik zie dat hij uh, ja, een beetje, hoe moet je dat zeggen... Mandela-achtige, Obama-achtige trekken vertoont. En de, dus de echte leiders gaan altijd boven, hun, boven zichzelf uitstaan. En nou, dat vind ik aantrekkelijk. Maar dat klinkt bijna een beetje meer dat het meer de mensen, uh, Franciscus, is dan, dan de paus. Ja, maar dat is ook de bedoeling natuurlijk... Het bouwschap in de allereerste eeuw... waren er allemaal hele gewone mensen die van de straat geplukt werden... ook weer niet helemaal zo, maar bijna wel. En dat is zeg maar, de, de laatste eeuw uitgegroeid tot een zeer instrumentele machtige orthodoxe bureaucratie, waarbij de gestalte van Christus uh, vrijwel niet meer te herkennen is. Ja. Goed, um, nou, duidelijk wat u vindt. Hartelijk dank dat u even naar de telefoon kwam. Henk Baas. dus, hij is betrokken bij de Marienburg Vereniging voor kritisch katholieken zegt dus eens tegen de stelling. Het uh, is grappig, want in de tijd dat we met hem hebben zitten praten is, uh, zijn de percentages bijgesteld. 50-50 nu, 50% eens, 50% oneens, op de stelling een bezoek van de paus aan Nederland moet doorgaan. U kunt blijven stemmen op allerlei Manieren, bijvoorbeeld ook via telefoonnummer 0800-1101. Dit is Radio 1. Het is half elf, u krijgt het NOS-journaal van Door De eredivisie ligt op 22 en 23 maart een heel weekend stil. Dat hebben de burgemeesters van de negen speelsteden besloten. Zijn dat weekend te weinig politiemensen beschikbaar om de veiligheid rond de voetbalwedstrijden te garanderen, vanwege de nucleaire top in Den Haag. KVB is het niet eens met het besluit en heeft een brief gestuurd naar minister Opstelten. Bij Ballas Nedam verdwijnen nog eens 150 banen. Die 150 komen bovenop de 250 ontslagen die in oktober al zijn aangekondigd. Ballas Nedam is in de rode cijfers beland. Het bouwbedrijf leed vorig jaar een verlies van 25 tot 30 miljoen euro. In Bagdad zijn zeker 16 doden gevallen bij een serie zware aanslagen. De zogenoemde Groene Zone, waar de Iraakse regeringsgebouwen... en Westerse ambassades staan, ontplofte vier auto's vrijwel tegelijkertijd. Gisteren werden al twee raketten afgevuurd in die Groene Zone... En in 19 steden in de wereld demonstreren homo-activisten... tegen het beleid van de Russische regering. Ze willen dat de grote sponsors van de Olympische Spelen in Sochi... zich uitspreken tegen de wetgeving in Rusland over homoseksualiteit. Daarom doen ze een beroep op bedrijven als Coca-Cola... McDonald's, Samsung en Visa Credit Cards. Wordt onder andere gedemonstreerd in Sint-Petersburg... Parijs, Londen en New York. En dat zijn de hoofdpunten. Er is nog verkeersinformatie, Kees Kwaks. Bij Amsterdam staat nog file op de A10... vanaf knooppunt Koenplein naar knooppunt De Nieuwe Meer... bij Westpoort, 2 kilometer. De Ochtend. VVD en PvdA botsen over de banken. En in het mediaforum hebben we het straks onder meer over al het publieke geld dat naar voetbal gaat. En de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde morgenavond over brood. Haren in je brood. If you see me walking down the street. And I start to cry, each time Walk on by, walk on by. Just make me leave. you don't see the chance, just let. De Queen of Soul, Rita Franklin was dat. En walk on by. Ze zijn het oneens. De regeringspartijen VVD en de Partij van de Arbeid. Dit keer gaat het over hoeveel geld de banken minimaal in kas moeten hebben. In Den Haag is NOS-politiek verslaggever Peter Blok. Peter, wat is het probleem? Ja, de crisis is natuurlijk de schuld van de banken... vindt alles en iedereen. Die leende veel te veel geld uit, ook aan alles en iedereen. Of mensen dat nu ooit konden terugbetalen of niet... En uh, om een uh, nieuwe crisis te voorkomen... en dat ooit weer banken moeten worden gered van de ondergang... worden de teugels in de financiële wereld nu flink aangehaald. Banken moeten in de toekomst meer geld in kas hebben tegenover de uitstaande leningen. Daarover is iedereen in Den Haag het wel eens. Maar hoeveel meer? Daar zijn de meningen dus over verdeeld. Minister Dijsselbloem wil dat banken 4% van het eigen vermogen achter de hand houden. En zijn Partij van de Arbeid vindt dat ook. Maar de VVD is bang dat dat allemaal veel te grote gevolgen heeft voor de economie. Die hebben liever dat banken geld lenen gewoon aan, aan ons... zodat wij ook weer geld uitgeven en aan bedrijven... zodat die kunnen investeren om zo de economie draaiende te houden. Dus uh, zie daar het probleem. Ja, want daar gaat het dan een beetje om als ze te veel in kas moeten hebben... dan kunnen ze het niet aan, aan ons uitlenen... en dan komt de economie weer stil te liggen. Maar ja. ja, dat is het uh, belangrijkste bezwaar van de VVD inderdaad. ander ding wat volgens mij uh, gewoon bij de mensen veel meer speelt... is kun je ze überhaupt vertrouwen? en moet daar niet regelgeving voor komen. Ja, nou ja, vandaar dus al die nieuwe regels inderdaad. Dat is het uh, allergrootste probleem. Door de crisis en de hardleersheid ook van de bankwereld... is de Tweede Kamer dus uh, zeer voorzichtig... En komen er dus allemaal nieuwe regels om uh, een nieuwe crisis te voorkomen inderdaad. Ja, wat nu? Hoe gaan ze eruit komen? Ja, dat is de vraag hè? Ja, Morgen is er een uh, debat over. Uh, de banken die uh, lopen hier ook uh, in grote getalen rond die lobby uh, er vrolijk op los. Want in andere Europese landen moet je minder geld in kas hebben. Oneerlijke concurrentie vinden zij. Nou ja, Dijsselbloem en zijn PvdA willen dus meer om uh, een nieuwe crisis te voorkomen. Hoe het afloopt, uh, dat gaan we hier eens uh, bevragen. Aan alles en iedereen. Dankjewel voor nu dan, NOS-politiek verslaggever Peter Blok. De Ochtend... Mediaforum. En dat doen we vandaag met Hans-La Roes, is voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, oud hoofdredacteur van NOS Nieuws en een nieuw geluid in het Mediaforum. Lenny Gerdes, hoofdredacteur van RED Magazine. Hartelijk welkom. Dankjewel. Jouw eerste keer in het, in het forum. Nou, vertel iets over jezelf. <lacht> in 30 ja. seconden, ja. <lacht> niet langer. Ja. Ik ben Lenny, hoofdredacteur van RED, een tijdschrift voor, voor vrouwen. Voor de mensen die dat blad niet elke keer lezen, wat, wat is dat voor? Uh... Het is een maandblad, een glossy magazine zoals we dat noemen, een lijfstijlblad met inhoud. Voor vrouwen tussen de 30 en de 50. En wat is de typische Lenny-touch aan red? Dat ik er heel veel afwisseling en kleur. en uh, ook diepgang in heb gebracht. Ja, en, en gaat het goed met het blad? Want heel goed. we horen alleen maar alarmerende berichten over al die bladen. Ja, ja dat is verschrikkelijk, inderdaad. Dat gaat uh, in mijn vakgebied niet best. Maar we krijgen elk kwartaal de oplagecijfers. en dan staan er, staat er een rood of een groen bolletje achter je titel. Groen betekent dat je bent gestegen. Dus en rood. Over... De... red en dan staat er een groen bolletje. En dan staat daar een groen bolletje. En daar zijn er niet zoveel meer van. ze ja. er gauw dan een rood bolletje achter staat... wordt het oppassen ja, van ja, red. Ja. Dan zitten we in een gevarenzone. Oké, okay, nou, uh, laat van je horen hier. Dat, we vinden het altijd leuk om uh, ja. meningen te horen. Uh, Hans, kennen jij Lenny trouwens of niet? Nee. Nu ga je vragen, ik het blad, ja, maar ik lees het niet zo vaak, ik weet wel wat het is. Kan je dan ja. ook vertellen wat we nu als eerste gaan doen, als je toch alles wel weet, <lacht> <bent>, Hans? <lacht> Divorce, Divorce. daar gaan we doen, Divorce. Divorce. tweede seizoen van de komische drama-serie Divorce uh, van Linda de Mol. Die is nu al tegen betaling te zien op internet. En het is eigenlijk voor het eerst in Nederland dat een compleet seizoen van een serie te bekijken is, voordat het op televisie verschijnt. Goeie ontwikkeling, Lenny? Nou, heel grappig dat je nu dus uitzending gemist voor de uitzending kunt gaan kijken. Daar uh, lijkt het op. Nou, ik vind het een hele logische ontwikkeling. Als ik naar mezelf kijk, ik kijk bijna geen één uitzending meer op het moment van uitzenden. Ik kijk alles uh, op uitzending gemist via HBO, via Netflix. En ik vind het heel prettig dat ik kan kijken wat ik wil zien op het moment dat ja. ik uitkies. En dan ben je ook bereid om daarvoor te betalen. En dan ben ik daar zeker bereid om voor te betalen, ja. Hans, hoe stel jij erin? Uh, nou, Het is een beetje wat ik, wat ik zelf met Borgen heb gedaan. Je, je kan, uh, ieder, je, op het moment dat het wordt uitgezonden... moet je steeds weer een week wachten tot er een, uh, tot er een aflevering is. En ja, je koopt de DVD-serie. En dan ga je kijken. Het verschil is nu dat de DVD-serie al van tevoren beschikbaar is. Ja. Dus volgens mij zit er een beetje achter dat RTL ook bezig is... om mensen uh, eraan te laten wennen. Dat je, dat je, dat je betaalt voor, uh, voor, voor inhoud. Maar het is een ontwikkeling... Nou, Lenny zei het al, die zich overal voordoet. Uh, en het zal in de komende jaren alleen maar sterker worden... Uh, programma's, oh, inhoud, content wordt dan altijd gezegd... komt helemaal los te staan van de vraag... is het televisie, is het internet of is het je mobieltje? Maar het is gewoon beschikbaar. Maar heel veel programma's worden wel afgerekend op kijkcijfers. Dus Jawel, hoe moet je daar ook dan een, op inspelen? Dat is een te beperkte manier van, uh, van, van, van, van denken. Je moet het hebben over bereik en impact. Dus bereik, waar ben je allemaal te vinden? En wat stelt het voor? Wat, wat, wat, uh, hè? Wat, wat, wat, wat doet het? En dat is voor het ene programma is, natuurlijk, is impact. Een heel andere, uh, is, is iets heel anders dan voor een nieuwsprogramma. Maar je kan het altijd wel nagaan. Maar dit soort ontwikkelingen moet. Uh, zijn weerslag krijgen op die kijkcijfers. Want iemand ja. die die serie al van tevoren heeft gezien. Uh, die gaat natuurlijk niet meer kijken als die op tv komt. Nee nou misschien moet, uh, moet er dan niet meer zo gehecht worden. Aan de kijkcijfers. En uh, ik denk wel dat je uiteindelijk. Een veel groter publiek kunt bereiken. Ik heb in uh, één dag uh, twee seizoenen. Girls er doorheen gejaagd op HBO, had ik anders nooit gezien als ik niet de mogelijkheid had om die zender te bekijken. Maar goed, als je kijkt bij Utopia bijvoorbeeld, hoe dat nu gaat, daar werd natuurlijk ook alles, kon je live al meekijken op internet. En de tv-serie, dat gaan ze nu veranderen, omdat de tv-serie de kijkcijfers steeds meer zag dalen. Omdat we alles al wisten via het internet. Ja, kijk, ik dus, denk dat internet is vooral uh, bedoeld om, de, om, om een soort bus te creëren eromheen. En om een soort uh, hardcore uh, Utopia-fans te creëren. Maar het werkt maar, er nu afrechts dus op ja, de cijfers maar, dan kijk, weer? Ja, dat klopt wel. Maar hoewel een live-uitzending of live-volgen, live-streamen op, op een website... is dus echt wel iets anders dan een samenvatting zien om half acht op SBS. Maar wat, ik, wat daar daarachter zit volgens mij is dat het op een gegeven moment niet meer zo interessant is. Kijk, een, uh, een, een, een programma dat niet leuk is... Dat kan, je, dat kan je op je kop gaan staan. Dat kan je digitaal uitzetten. Daar kan je voor laten betalen, maar dat willen mensen niet. Utopia is in het begin, wekt dat nieuwsgierigheid. Dan denk je, wat zijn het allemaal voor types? En na een poosje wordt het stond vervelend en dan ga je niet meer kijken. Dus dat is in dit geval niet staat los van de vraag Of het, of het ja. op internet ook te vinden. Maar ik zit nog wel te denken, we zeggen van ja, dan moet je niet meer alles van de kijkcijfers laten afhangen. Adverteerders, die we ja, toch het echt problemen. nodig ja. hebben... die gaan wel kijken naar die kijkcijfers. Ja, nou, Ik denk dat, dat we, of je nou tijdschriften maakt, radio maakt, televisie maakt... dat we er nu echt heel snel aan moeten gaan wennen... dat het niet meer wordt zoals het was. En dat... Uh, hoe wij die media maken, is nu razendsnel aan het veranderen. En ik denk dat de uiteindelijke vorm op alle gebied nog niet gevonden is. Maar het is nu wel belangrijk dat je dus experimenteert. Ja. En uh, ja, ik vind het wel heel erg slim van, uh, van RTL om dat op deze manier te gaan doen. Ja. En het zal nee, want... er ook op neerkomen dat we dus meer moeten gaan betalen met z'n allen dan voor iets wat we willen zien of willen horen. Nou, je zal, ja, nou, ligt wel, er maar aan wat je betalen noemt. Ja, als ik zo'n uitzending met, met allemaal commercials ertussendoor. Dat, ja, Daar zou je niet voor betalen. Nee, Nee, nee. Hand? nee kijk, wat, wat, ik denk dat er. Um, kijk, er wordt vaak gezegd dat het publiek omroep een probleem heeft in, de loop, in, de, in deze tijd. Maar het is veel meer. Ik denk dat commerciële omroepen veel meer problemen hebben. Omdat hun traditionele verdienmodellen er op deze ja. manier aangaan. Dat wil mm -hmm. niet zeggen dat er geen reclame meer wordt verkocht op televisie. En dat televisie heel klein wordt, want dat zal niet gebeuren. Maar niet zo dominant als nu. Mm -hmm. Dus de marges worden veel kleiner. En misschien dat je net onder. Onder, de, onder je, je, je, je minimumgrens terechtkomt. Dat is veel lastiger. Dus RTL uh, is niet voor niks bezig met video on demand. Hè? Ja. En is niet voor niks bezig met, met, met, met dit soort dingen. Om andere vormen van geld te vinden. En mensen te laten wennen... aan andere manieren. Van ja. kijken naar programma's... mede aan programma's. Nou ja, consumeren... het is een beetje een stom woord in dit verband... maar gewoon zien wat ze te maken hebben. Dus omgaan met de content van RTL. En dat kan niet alleen meer op televisiezenders. Nee. VVD Tweede Kamer, de Ton Elias... werkte ooit zelf bij de Omroep. Heeft Kamervragen... gesteld aan de staatssecretaris Dekker... over de NOS. De Omroep zou boven de... marktwaarde bieden voor de rechten voor de samenvattingen... van de eredivisie. Volgens... Uh, mediaman Fons van Westerlo biedt de NOS... 20 miljoen euro voor die eredivisie terwijl de advertentieopbrengsten tussen de 12 en 15 miljoen zouden zijn. Staatssecretaris Dekker wil vooraf een signaal afgeven aan de NOS. Ik vind het wel een belangrijk signaal vooraf, ook naar de NOS toe als publieke partij... dat zij omgaan met belastinggeld, dat dat op een zorgvuldige manier moet gebeuren... en dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat je constant, omdat het geld is wat je niet hoeft terug te verdienen wat wel het geval is bij commerciële partijen... dat je dan constant substantieel veel meer biedt om die rechten maar binnen te halen. Ja, het gaat hier dus over marktwaarde en uh, uiteindelijk de, de advertentieinkomsten, Hans. Ja, kijk, je ziet een paar dingen tegelijk. Namelijk dat kamerleden en de politici de neiging hebben zich op de vierkante millimeter... met de publieke omroep te bemoeien. Dus zij beschouwen het als staatsomroep in plaats van als publieke omroep. Daar vind ik wel iets van te zeggen. Uh, en het is een beetje een nauwe visie op, uh, op, op, op, op de waarde van, van, van iets. De, de waarde van een voetbalcompetitie... de waarde van het wereldkampioenschap... of het Europees, Europees kampioenschap voetbal... of van de Olympische Spelen... is niet alleen uit te drukken in de vraag... hoeveel commercials je er kan uh, omheen vertellen. Het is niet zo dat Unilever uiteindelijk bepaalt... wat een voetbalcompetitie waard is. Nee. Er is een andere waarde. Dat heb je gezien. Talpa heeft ooit het idiote bedrag van 36 miljoen betaald... voor de, euro, de Eredivisie per jaar... Uh, dat lijkt mij tamelijk marktfalen, namelijk door, door er veel te veel aan geld aan uit te geven. En wat hebben de kijkers gedaan? Die hebben niet gekeken. Of die zijn in grote getalen afgehaakt. Dat is later ook gebeurd toen de competitie bij RTL terechtkwam. Dus mensen hechten ook aan een bepaalde omgeving waar, waar voetbal wordt uitgezonden. En natuurlijk, je moet kijken hoe je marktverstoring voorkomt. Maar als je accepteert dat de publieke omroep is moet je ook accepteren dat ook de publieke omroep meedoet. En er is natuurlijk een grens. Ik heb geen idee of die 20 miljoen reëel is. Ik nee, denk dat er weer een spelletje gaande is van betrokkenen... die op deze manier via de publiciteit en via de politiek ja. druk aan het eind ja, onge zijn. Ongetwijfeld. Maar goed, ja. de, de, de, de, de, er is bezuinigd bij de publieke omroep. Daar hebben we tegen de te, ja. te hoop gelopen. Dus dan mag je toch verwachten dat er met dat geld... wat er dan nog is, netjes wordt omgegaan. En daar zegt de politiek nu van... kijk uit dat je niet overbiedt. De, en, de politiek, en dus, iemand in de politiek. Ja, oké, okay, goed. Ja, en die, die heeft gehoor... Van iemand die heeft gehoord dat er wellicht 20 miljoen... Nou ja, dus dat is allemaal nog horen zeggen. Maar ja, uh, ik, het lijkt me wel heel erg veel geld. En ik, uh, en ik ben het helemaal met Hans eens eigenlijk. Maar dat je moet kijken tegen welke ja. prijs betaal je voor die... Kijk. Ja, het, het punt is ook wel dat de directeur van de NOS zegt heel vaak... van: uh, er wordt altijd gekeken op, over dat geld wat wij erin steken... maar dat levert ook heel veel geld op uh, via oh de ja. reclameinkomsten. Kijk, Als het het nu blijkt dat dat toch veel minder is dan wat je erin steekt... dan lijkt me dat toch geen goede zaak. Ja, maar je kijkt ook niet naar het journaal met de vraag... wordt er voldoende uh, advertentie om, omverkocht? Je kijkt ook niet naar het jeugdjournaal met het idee... wordt er voldoende uh, commercie omgekocht? Je moet eerst vaststellen, wil je dat een, een publieke omroep ook in staat is een nationale voetbalcompetitie uit te zenden. Nou, ik, ik, daar zijn redeneringen voor die dat ondersteunen. Ik kan me voorstellen dat uh, Nederland mede gevormd wordt... identiteit mede bepaald wordt door, door, door wat er op sportgebied gebeurt... door de grote sportevenementen. Natuurlijk veel meer dan dat, maar dit is een onderdeel daarvan daar kan een publiek om op een rol bij spelen. dan is het de vraag tot hoe ver ben je bereid te gaan. ik vind ook dat er een grens is aan, aan het geld dat het publiek om op moet uitgeven. je moet je prioriteiten stellen, dus je moet zeggen van nou ja, oké okay, euh, als, als rtl 18 miljoen biedt 21 miljoen als Fox uh, 26 miljoen biedt. Ja, daar gaan we niet in mee. Het is jammer, dat kunnen we ons niet veroorloven. Maar je mag wel proberen, vind ik, tot het uiterste te gaan. Omdat in de afgelopen jaren ook de kijkers hebben laten weten... dat ze voetbal heel graag met oh. ja. publieke omhoog zien. Als je ging. daar zo vet bovenaan boven ja. gaat zitten... ja, maar de vraag is dan of doe dat je toch een marktverstoring? Ja, ja, maar kijk, de vorige keer, drie of vier jaar geleden... Ik, ik weet dat enigszins omdat ik toen hier werkte... deden RTL en SBS niet eens mee in de competitie. Nee, dan hebben ze nog veel geboden de NOS. Nee, dan is er helemaal niet zoveel geboden. Volgens mij is dat bedrag van Talpa... Veel meer dan door de helft gegaan. Dus je kan moeilijk zeggen... ja, als wij even geen zin hebben... publiek of commerciële... dan moeten jullie maar. Maar als wij komen, dan mogen jullie niet meedoen. En je moet je ook afvragen of je wil dat al het Nederlandse geld... of de Nederlandse winst, of hoe je het allemaal zegt... Uitgaven uit, uit, uit commercie niet in de Nederlandse economie terechtkomen, maar naar Rupert Murdoch gaan. Wil je dat dan? Is Lennie, dat dan waardevol? Is dat de markt? Lenny, even het principe nog: hè, dat je dus, want dat wordt toch gezegd: de NOS kan dat dus met belastinggeld doen in feite, want die krijgen dat budget voor een deel uh, natuurlijk uit uh, Den Haag. Uh, en dat je dus meedoet en opbiedt tegen. De commerciële partij in dit geval. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, wat ik zeg, niet tegen elke prijs. En het is uh, bij, bij commerciële omroepen, die worden ook gelimiteerd door hun aandeelhouders. En die kunnen ook uh, niet meer, niet boven een bepaalde prijs gaan bieden. En het zou toch wel, ik vind het wel heel gek dat dat dan bij de NOS wel kan. Dus daar, dat klopt niet. En helemaal. maakt het in huizen Gerdes iets uit? Of, of de NOS het uitzendt, het uh, tijdstip? Nou, in huizen Gerdes even? wordt helemaal weinig voetbal Echt? gekeken. Ja. O, allemaal meisjes of zo? <laughs> nee, ja, allemaal jongens ja soms een, paar, een beetje belangrijke wedstrijden op zondagavond maar ponderlijk okay. okay. oké okay. we hebben zojuist eerder in de ochtend met de eindredacteur van de keuringsdienst van Waarde gesproken morgenavond dan komen ze met een aflevering waaruit blijkt dat Chinees mensenhaar soms wordt gebruikt als een bestanddeel in nou. brood nou, daar was je zoontje wel van onder de indruk Tjoe, ja, daar ging het gelijk over vanochtend hij zegt weet je wat er in brood zit haar ja, wat vies zeg, Gadverdamme. Ja, ben... Ja. vind je het zo rampig idee. Haren. Ja, ik bedoel verder. Uh, het is niet dat je een hart is je tanden hebt, hoor. Uh, uh, nee, nee, wordt nee, het, helemaal het wordt verwerkt. helemaal verwerkt ja. tot enzymen en broodverbeteraars. En dat heb ik inmiddels begrepen. Maar het uh, is toch wel weer, uh, weer toevo een toevoeging aan het rijtje vieze dingen in je eten. Laten we nog even <laughs> luisteren naar een fragment van, uh, van de eindredacteur Maarten Remmers over de werkwijze. In, uh, in Frankfurt was een vakbeurs waar uh, eigenlijk bijna alle producenten van dat L-cysteïne uh, samen waren. En daar hebben we eigenlijk een middel ingezet wat, wat we, als we met de keuringsdienst in ieder geval niet vaak doen, maar met de verborgen camera hebben we daar met producenten gesproken en uh, zo ja, werd ons het een en ander uiteindelijk duidelijk. Uh, we hebben iemand in, in, uh, in Duitsland of uh, in, in China gevonden die, uh, ja, die daar beelden heeft gemaakt. Dus je hebt enorme uh, ja, moet ik zeggen, soort bedrijven die halen, verzamelen haar bij kapperszaken en ja, wordt, dat, wordt dat chemisch verwerkt tot uiteindelijk dat deverbetermiddel. Ja, Hans Roes. Hij kijkt nu heel anders aan tegen kale Chinezen. <laughs> is die en hij is groot daar. Ja. Dan, dan laten we het dan het ranzige gedeelte even achterwege. Laten de manier van werken, het undercover aspect. Verborgen oh, camera. Ja. Prima. Ja, ja, ja, dat hangt er vanaf wat je... Ik nou, nee, bedoel, Als het een trucje wordt, ben, vind ik, ben ik er niet zo voor. Maar als je bepaalde verhalen alleen maar op die manier erboven krijgt... ja, doe het dan maar gewoon. Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Melanie? Nee, ah, ik ook niet. Soms moet het. Ik denk dat je anders iets, uh, soms dingen niet kunt laten zien. Ja. Een paar jaar geleden had je die uitzending van Sembla over vieze ziekenhuizen. zijn ze ook met een camera uh, erin gegaan. Ja, als je dat van tevoren aankondigt, wordt alles schoongemaakt. En dan kun je niet meer aantonen wat je aan wilt tonen. En dit zal ook zo'n voorbeeld zijn. Je moest je natuurlijk ja. op deze manier die beelden zien te krijgen... om het bewijs ook in handen te hebben. Ja. Tegelijkertijd uh, laten ze in de uitzending alleen die fabriek aan het woord... waar dus uh, dat L-cysteïne dierenproduct van mensenhaar wordt gebruikt. Terwijl het merendeel van de fabriek als het goed is werkt met plantaardige middelen. Is het dan niet enigszins suggestief neergezet? Nee, dat hangt er vanaf. Nou, de uitzending is morgen, hè, dus ja. ik weet niet hoe ze het doen... Kijk, als ze daar zeggen, in dit geval, bij deze grote fabriek... en die levert aan die en euh, die, zit er haar in en bij anderen niet. Ja, dat vind ik wel prettig om te weten. Als ze, ne als dat, als ze net doen alsof dit overal gebeurt, terwijl het niet het geval is... dan hebben ze niet zo'n goed programma gemaakt op dit punt. Maar het is wel duidelijk een beetje dat, dat het voel... lastig te achterhalen is. Zowel voor, voor een bakker die het als ingrediënt gebruikt... als voor ik. ons als consument. Ja, dus dat, ja. maar, maar het, het gegeven dat er haar in je boterham zit, dat is al genoeg, vind ik. Haar, ga je nu geen brood mee eten dan? Uh, ja, ja, ja, ja. Mm -hmm. ja. Uh, nee, ja, denk ik wel, ja. Maar het interessante in dit geval is natuurlijk nog wel om ik te weten... of die bakkers er gewoon van weten of niet. Ik bedoel, uh, we, we hebben ja, met de dat paardenvlees gezien... Dat, dat uiteindelijk wisten ze er gewoon van. Het klinkt heel raar. De vraag is of het kan, of het mag. Misschien Het mag wordt niet. Haar, het mag niet. Nou, als het niet mag, nou ja, dan is het goed dat we het weten. En dat, ja, dat, dat, ik vind wel dat, dat, dat bakkerijen, of ze nou groot of klein zijn... wel moeten weten wat ze, wat, wat, met wat voor grondstoffen ze werken. Ja. Dan moet je niet je ogen dicht doen. Nee, maar als die Chinezen natuurlijk verkeerd verpakken... en die zetten erop dat het er op, ja, okay. van ja, eendeveren is, dat het van mensen, ja, is. Ja, dan heb je dan, de keurings die waarde dan, nee, klar, nodig, dat die dat soort dingen achterhaalt. Ja. Ja. Ja. Nee, vind je eendeveren in je brood ja. wel een lekker idee. Ja. Van, ja. Ja, ja, dat dat toch is toch minder vies of zo. lekker. gebruik je ook voor. Ja, varkensanussen. Ook nog. Dat hebben we al niet gehad, joh. Hartstikke vies. Ja, nee, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil inderdaad graag weten hoe het zit. Ja. En, en of het dan. Uh... Laat ik zeggen, als het in gemalen toestand gezond is of niet. nou Als het niet de bedoeling is. Dan vind ik het prima dat Keuringsdienst van Waarde. En anderen eh, dat soort dingen achterhalen. Ja, en het klinkt heel smerig. Er zijn heel veel dingen overigens die ook heel smerig klinken. Maar die misschien wel mogen. En zelfs misschien gezond zijn. Dus het, er zit ook nog wel een soort emotioneel uh, iets in. Men noemt een uh, uh, frikandel bijvoorbeeld. Van, ja. Ja, nou ja. Ik, Goed, zie nu, ik zie nu we... letterlijk haar in mijn brood zitten. Ja, dat, dat, dat gaat nog een paar dagen duren. <laughs> Fijn hè. Niemand gaat meer eten deze lunch. <laughs> Iedereen een kilo lichter. <laughs> Dank jullie wel voor uh, vandaag. Nou, graag gedaan. Eerst dus, uh, nou het viel mee hè, volgens mij ja, toch. Hoor. Linda Gerdes dus, hoofdredacteur Leni. van Red. En Lenny, sorry. En uh, Hans La van de Raad voor Journalistiek. Dank jullie wel. Oké, okay, graag gedaan. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.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 There's nothing left for you to give The truth is all that you're left with Twenty paces down at dawn We will die and be reborn I like to sleep beneath the trees Of the universe at one with me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 een bezoek van de paus aan Nederland moet doorgaan, is onze stelling vandaag in stand.nl. Nou, hoe het precies is gegaan, dat blijft onduidelijk, maar in ieder geval zou de paus eerst komen en toen toch weer niet. En nu is er een speciale site opgericht, pausnaarnederland.nl, om ervoor te zorgen dat er genoeg enthousiasme is en dat die alsnog naar ons land komt. De reacties zijn verdeeld, namelijk 53 procent is eens, 47 procent is oneens. vurig dat deze actie zich niet tegen bepaalde personen of instanties keert, maar een beweging is die saamhorigheid en gemeenschappelijke inzet stimuleert. Of kardinaal Eijk heeft niet goed nagedacht. Hoe verfrissend kan het voor Nederland zijn... om de paus van te ontvangen? Het gaat om de boodschap die hij uitdraagt. Dat zijn reacties op internet. U kunt ook bellen op 0800-1101. Stand.nl. goedemorgen. Ja, hallo? Hallo, met wie? Juist ja, ik met Frits de Keizer. Ik uh, denk dat kardinaal Eijk... ik uh, denk wel leuk is om dit verband zo te zeggen... met alle respect, een kardinale fout maakt... Want uh, ik denk dat het een mega succes wordt als deze Jesus Christ superstar-achtige paus uh, naar Nederland komt. Ja. U zou ook ik, vooraan staan? Ik ben niet katholiek, maar ik, uh, ik heb enorm veel respect gehad voor Johannes de 23 e En ook Luciano, maar deze die, die is echt uh, nummer één. Hij is uniek, hij is oprecht, hij is no-nonsense. Hij is voorbeeldgevend en echt, uh, echt nederig christelijk uh, man. Dit is een unieke kans die we niet voorbij moeten laten gaan. Nee, dank u wel. Goedemorgen Stand.nl Goedemorgen met uh, Wim Haverkort. Hallo. Uh, ik, vind, uh, ik ben tegen de stelling. Ja. Ik vind dat de paus niet moet komen. Uh, voor mezelf zeg ik van ja, deze paus zou je aan Nederland moeten komen. Maar je moet het deze bischoppen niet gunnen. Eik en Punt zijn in rap tempo bezig om Nederland terug te brengen naar de staat van voor het Tweede Vaticaans Concilie. Maar dan zou het toch juist goed zijn als de paus dan wel komt om het nou, tegengeluid denk, te geven? Ik denk, ik denk dat deze paus uh, uh, niet zo wordt voorgewicht dat, uh, dat hij dit kan weerspreken. En dat blijkt al uit de brief die de heeft geschreven voor het bezoek... Uh, aan de paus, toen zeiden ze... wij hebben een kleine kerkgemeenschap... maar met de ware gelovigen. Ja, ze hebben de Marienburggroep, de Achmei-beweging, de pastoraalwerkers, de vrouwen... alle mensen die een, een, een andere kijk... op het katholieke uh, kerkgemeenschap hadden... hebben ze eruit geknikkerd. Okay. En hebben ze dus nu alleen nog maar een ware gemeenschap over. Duidelijk. Dank u wel voor uw uh, mening. We noteren ja. dus nog een oneens op de stelling. Een bezoek van de paus aan Nederland moet doorgaan. 0801 via de website www.stand.nl. U kunt ook twitteren eens of eens. Doe dat dan met hekje standpunt. Of download die gratis app. De Olympische Winterspelen in Sochi. Wat een goede tijd hoor. Wat een goede tijd. Ho! Natuurlijk hier op Radio 1. Wat een...